8 uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Tijdens de jaarwisseling waren er ongeveer 8000 incidenten, blijkt uit voorlopige cijfers van minister Opstelte. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, toen waren het er bijna 8500. Het gaat vooral om vernielingen. Het aantal aanhoudingen daalde van 1300 naar 1000. Dat het rustiger was, komt volgens Opstelten mede doordat het regende. Hij vindt het aantal incidenten nog altijd onaanvaardbaar hoog. Ook het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners nam af.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 Morgen is het wisselend bewolkt en een graad over acht. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max en BNN's oud en nieuw. Met Margreet Rijntjes en Willemijn Veenhoven. Ja, heel hartelijk welkom bij deze speciale nieuwjaarsuitzending van Max en BNN. Tot 11 uur vanavond ontvangen we elk uur twee gasten die een belangrijk jaar krijgen. Uh... Eén ervaren iemand, zoals Willeke van Ammerrooy, Jan Terlouw en Savira Hollander En drie jonkies die wel al flink aan de weg aan het timmeren zijn. Journalisten Rob Wijnberg, cabaretier Carolien Borgers en Dennis Wiersma van FNV Jong. En er is vanavond ook live muziek. De good old amazing stroopwafels zijn hier. En het uh, nieuwe aan stormen talent Orlando. Uitdrukkelijk verzoek Willemijn, hè? En <laughs> de fan. Ja, ik, ik heb al serieus een keer een traantje gelaten toen zij live bij mij kwamen spelen. Zo mooi, zijn. Heel mooi is het, ja. Ja. En we hebben een website. Uh, nieuw.nl eh, en daar is heel veel informatie over onze gasten te vinden. Dit eerste uur zijn onze gasten actrice Willeke van Ammeroy, Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Dit jaar te zien in de nieuwe film Verliefd op Ibiza. En Dennis Wiersma de voorman van Van Jong. En jij krijgt het druk, want uh, het is crisis en veel jongeren zijn werkloos. Ja. Je zit erbij te lachen, maar ja. Nou, ok. ik, <laughs> zat, ik zat nog bij verliefd op Ibiza. Ik dacht, <laughs> ik ben ook wel naar Ibiza. Maar... Ja, maar, ja, dat maar dat is inderdaad die crisis dat is voor heel veel jongeren heel, heel, heel lastig op dit moment. Zeker. Gaan ja. We gaan het zo meteen over hebben. En vooral ook uh, wat uh, jou beweegt daarin. Maar eerst natuurlijk even, jongens, even over oud en nieuw. Uh, mevrouw van Ammerooi, heeft u een beetje mooie oud en nieuw gehad? Uh, heel, rustig met heel rustig. Ik heb mijn moeder ge uh, gehad. En die is 88. En die vond dat heel leuk. En de avond begon bij ons met een stuk onder de televisie. Met toch... en... De televisie was stuk. En het is nog opgelost voor alle oudejaarsconferenties? Ja, we bleken toch twee systemen te hebben. Dus ergens in het huis was er nog een ander systeem wat we naar de, de kruiskamer konden slepen. En is dan Marco Bakker ergens met snoertjes in de ja, weer? Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja. Ja, ja. Ja, zeker. En, en heeft u nog een voorzichtig dansje met uw moeder gemaakt om 12 uur? Absoluut. Dat, dat, vindt ze dat vindt ze heerlijk. Ja, want ze, haar man is er niet meer, die is, die is twee jaar geleden overleden. Dus ze heeft twee jaar toch wel behoorlijk moeten treuren. En, uh, en nu heeft ze er weer bovenop en weer blij en zo dat ze nog leeft. Dat is mooi. En u, nou, en u ziet er patent uit, u ziet er niet uit alsof u een enorme kater heeft. Dat heb ik ook niet. Nee, nee. nee. U, u kijkt me aan van dat heb ik nooit. Of, uh... Nee, is helemaal niet waar. Nee, nee, nee. Ik heb helemaal geen kater. Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb ook nog niet zoveel <laughs> gedronken. Nee. Nou, mooi. Dennis, kater? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee ik nee. wel frisse oh, dankjewel. Gaat. Nou, wat <laughs> heb jij gedaan? Ik was in uh, Friesland. Daar uh, kom ik vandaan. Veranikurk. Dus niet inderdaad waar die ellende gebeurd is. Maar wel lekker thuis. En wat doen jullie dan? Een spelletje spelen. Uh, veel verloren, dus ik zal er niet veel over uitweiden. Maar het was wel een leuke avond. Nou vragen we aan al onze gasten om een, een voorwerp mee te nemen... wat symbool staat voor het komend jaar. Wat heb je meegenomen? Ja, nou daar komt het. Ja, je ziet het natuurlijk allemaal niet. Maar nee, ik, ik, maar. Ik ja, kan het ook een beetje laten horen, want het zijn twee yin-yang-balletjes. En er zit ook geluid in. Oh, wat mooi. Ik denk bij dat soort balletjes aan hele andere dingen, door dat Fifty Shades of Grey. Daar dat... oh, ja, nou, ben ik met 20 in gekomen. Toen zeiden mensen dat het een vrouwenboek was. Toen durfde ik niet meer. Op de webcam maar... uh, is hij te zien trouwens. Oh, Radio1.nl. Ja, oh, daar. maar een beetje achterin. omhoog. Heel mooi groen. Nou, het, het zijn groene balletjes. Ze komen uit uh, China. In Hongkong heb ik ze gekocht. Uh, vorige zomer. En je kan hem mee ronddraaien. Uh, dat is goed voor je, voor je gewichten, Maar het geeft ook een soort van uh, mediterend geluid. Um, en het, zorgt, ja, nou ja, Het, het is een beetje balans, dat is het verhaal. En het, het, het moet wel zeggen, het heeft mij afgelopen jaar... ben ik iets meer met mediteren en zo gaan doen. Uh, niet alleen met die balletjes, maar ook gewoon met, uh, met stilte. En dat heeft mij wel veel meer gebracht. Dus ik, ja, het, het is allemaal een beetje zoetsappig ah, maar, verhaal. Maar me, ik mediteer het, jij dan echt, zoals ik me dat voorstel... op een yogamatje in stilte? In ja, elke mm, ochtend, tien yeah, minuutjes. Ja. Enorm 2013 wordt nou, het, ja, ik, volgens mij. Ja, ik ben dit jaar, dat was heel mooi, in 2012... op een uh, reis in Portugal geweest, waar ik... Uh, Yeah detox gedaan heb, Dus met sapjes. en Ja, dat vindt mensen echt een mannen ding. Dus ik zet mezelf helemaal hier verkeerd neer. Maar ik, ik wil best zeggen dat het me heel veel gebracht heeft. Want ik, ik, ik ben er ontzettend veel opgeknapt. Ja. Ik, het geeft heel veel rust. Met was mindfulness zat erbij. Nou, dat is ook aan mijn hond natuurlijk. Ja. En eh, nou ja, vandaar die balletjes ook. Yin-yang, beetje balans. In en als combinatie je af toe, met die drukke baan. Nou ja, als je af en toe even ja. bewust tijd voor neemt, dan kan je alles hebben volgens mij. Komt vast nog aan de orde dit uur. En Mevrouw van Ambrouw, wat heeft, wat heeft u voor voorwerp? Ja, ik had een voorbeeld meegenomen. Maar die zit in mijn tassen, die is ergens anders. Maar dat is uh, niet, zo, niet zo, ja, niet zo interessant om te laten zien. Ik heb uh, gewoon mijn lege agenda meegenomen. En dat, dat is voor mij altijd, zo begint mijn jaar altijd. En er staat nog helemaal niks in. Nou ja, zo. Ja, ik geef nog wel wat lessen ergens en zo. Maar het is het is, het is altijd, ik begin elk jaar altijd met een lege agenda. Heerlijk. En uh, ja, dat is het enige wat ik mee kon nemen. Ik begin het jaar altijd. Wat zonder werk agenda. betreft, hè, want hij is natuurlijk. <laughs> Om, na een jaar is hij helemaal vol geweest. Ja. Van alles en nog wat. Dus maar, dat uh, komt wel goed. Er staat in ja. ieder geval, neem ik aan, de première in van Verlies op een uh, Dat zeker. Ja, de 31ste januari. Daar gaan we het zo over hebben. We praten zo verder met jullie. Blijf lekker zitten, uh, Wilke van Amaroy en Dennis Wiers. Maar mijn eerst muziek hier in de studio. Ja, die amazing stroopwafels. Wilke, jij kende ze niet, hè? Maar nee, nee. Dennis wel? Ja, ik, ik heb er zeker van gehoord. Ja. Legendary. Ja. ja, ja, ja. Legendary. Ze gaan altijd mee, hoor. Dus ik heb mijn vader zelf meegekregen. Ze gaan ja. ja, ja, ja. een tijdje mee. 34 jaar, hè, heren, ja. als ik het goed heb. Ja. Uh, Wim Kerkhoff, jij zit er vanaf het begin bij. Ja. Um, waardoor, wat, wat beweegt jullie dat jullie na 34 jaar denken: joh, wij komen lekker op 1 januari. We hebben nog steeds zoveel lontjes. Nou, leven. jullie hebben gebeld. Ja. Ja. Zo ja. simpel gaan ja. Ja. Ja. ja, Jullie hebben gebeld. Ja. Dus waar waren ja. we nooit gekomen. Nee. Maar jullie nee. doen alleen maar leuke dingen. Nou ja, uh, we zijn onze eigen basis. Dus, uh, als we dingen doen, bijvoorbeeld uh, een, een te grote disco of een, uh, een of andere feest waar we niet zitten, dat doen we niet. We spelen liefst hele kleine, op kleine plekjes bij uh Mensen thuis ook. Maar bijvoorbeeld oh ja? binnenkort beginnen we met een theaterprogramma. Dan uh, staan we uh, vrijdag in uh, Twee rondjes in de En zaterdag in de Isala. En, en nog dertig andere theaters uh, de komende paar maanden. Dus dat doen we ook graag met een volledige bezetting. Met zes. Maar ik kan dus ook, als ik een feestje heb, kan ik jullie bij mij thuis boeken? Graag. Ja. Ah. Ah. Noem eens dus bus... iemand waar jullie opgetreden hebben het afgelopen jaar. Wat, wat legendarisch oh, was. Oh ja, een gekke plek. Bijvoorbeeld de ja, busboten Of uh, in de, de warmruimte van de sauna. Of uh, oh ja. in Liften. In hebben de, ook de een... sauna die aanstoot? In Liften hebben we ook uh, gespeeld. Toch niet aan, hè? Die Sauna. Jawel. In met een hete sauna? En hoe ja, zien jullie natuurlijk. er dan uit? <laughs> Zo, zoals nu. <laughs> We doen het met, vaak, met kleding aan? Hier. Met kleding aan. Ja, echt waar. Oh. Ja, ik zit ja, uh, het mij voor te stellen. Maar andere ik... gekke plekken, ja, laat me ophouden. Want, uh... We willen heel graag een van jullie uh, enorme oude hits horen. Nou, leuk, wij hebben nooit hit gemaakt. Dus dat kan nou, ja. nou, daar Deze En deze wel, ken jij toch? ons ook niet echt via je vader dan. We zijn altijd bubbeling under, dat is ook een heerlijke positie. Maar ja, uh, dit liedje wat we nou wouden doen, Oude Maas, staat wel 103 in de top 2000. Dat bedoel dit ik, ja. Jaar, dus dat ja. is mooi. Dus leuk. Maar het is nooit hit geweest. Nee, dat moet je even gezegd hebben, geloof ik. Het is belangrijk. Jazeker, leuk. Ja. En jullie gaan we spelen. De Amazing Stroopwafels, de Oude maas. Sitting on a highway in a broken van Thinking of you again.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 Maasweg weg, kwart voor drie. Jooh! Terecht hoor, 103. Nou hè? Absoluut. Heren. Een goed nummer. Erg mooi. Jullie blijven? Is het The Amazing Stroopwafels? Hè? Moet ik het half natuurlijk op zijn Engels uitspreken? The Amazing Stroopwafels. Zometeen komen ze nog terug hier. Um, niet alleen in Nederland. Um... Er gebeurt er natuurlijk een hoop, uh, ook in de rest van het jaar. En we gaan gedurende deze drie uur, want we zijn er tot elf uur... eens kijken zo her en der over de wereld wat er gaat gebeuren in die landen. Zometeen gaan we naar India. En daar willen ze eindelijk wel weer eens wat sportsuccessen vieren. Het is hoog tijd daar. En zometeen Davy Boerema, die daar alles over vertelt. Ja, want volgens mij kunnen ze alleen maar hockeyen. Ik hoor nooit wat over zeggen. Cricket. Cricket, ja, dat ja, is waar. Ja. We gaan naar Willeke van Ammerooij, die zit hier tegenover ons. Hi. Um, ja, een van de grootste filmsterren, kunnen we toch wel zeggen, van Nederland... Nou ja. ja. ja. Oké, okay. ja. dankjewel. Zeer ja. <laughs> 47 jaar geleden debuteerde u hè, in, een, in een film van Joris Evans in um, Rotterdam-Europoort heette ja. ja. u. Uh, en volgend jaar zien we u dus in die nieuwe film, Verliefd op Ibiza. Ja, dat is een grote stap. Ja. <laughs> <laughs> Dit Leuk. jaar? Ik zeg elke keer: volgend jaar, maar het is natuurlijk nu, hè? <laughs> nu is het 2013. Ja, ja. Ja. Um, ja, die filmgeschiedenis zit in u, hè. bent u zich daar bewust van eigenlijk? Ja, op het moment dat je dat, uh, een boek schrijft en dat al, al die jaartallen... en je moet er gewoon over praten, ja, dan heb je een idee van... oh ja, ik ben echt wel van, uh, ja, van het begin. En, uh, en al heel lang. Ja. Want soms dan, uh, denken mensen uh, op een première of zo, dan krijg je... Hé, hey, ben je er ook? Denk ik, ja, ze denken dat ik al dood ben of zo. <laughs> weet je wel. Zo lang zit ik al in die filmbusiness. Ja. Maar dat hindert het niet, dus prima. Nee, Wat heeft u wel eens dat u in de spiegel kijkt naar uzelf thuis... en dat u denkt, jee, ja, Liele van Ammerooi. Wat, wat heb ik het ver gebracht? Nou, over, ja, niet alleen. In, ja, nou, niet, Nee, niet echt. Zo kijk ik echt niet. Nee? Nee, nee. Nee? Nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ik ben, want het is ik, wel zo, hè? Ja, maar zo kijk ik niet in mijn spiegel. Hoe kijkt u in de spiegel? Uh, van wat fijn dat ik uh, leef. Ja. Maar dus... u mag toch wel, want dat klinkt bijna een beetje... Uh, of u te bescheiden bent. bent u, u bent wel trots op uw carrière, neem ik aan. Jawel, maar zo kijk ik niet in de spiegel alsmaar. Nee, nee. absoluut niet. Nee, nee, nee, misschien niet. juist op het nee, einde omdat van het jaar. Wil, je wil door. Je wil, je wil nog door. Je wil nog zoveel. Dus je kijkt niet alsmaar achteruit. Maar heeft u wel eens dat u naar een scène van uzelf kijkt... in een film of een televisieserie uh, bijvoorbeeld... en dat u, dat u denkt, ja, goed gedaan, Wilke? Ja, dat zie ik. Dat zie ik. En zeker nu dat ik ook masterklassen geef... dan uh, neem ik af en toe wat scènes uh, uit films. En dan zie ik ook een scène en ik denk... van dat is waardeloos, Wilke. Het is helemaal niet goed en het is ook heel erg leuk... om een jonge mensen te laten zien van dat dat nog helemaal niet gerijpt is. En zo. Wat dan bijvoorbeeld? Uh, nou, als ik een film als One People, wat heel enorm groot succes is... dan zie ik mij toch heel jong, zie ik me toch af en toe... Ja, het is heel sensueel en heel mooi om te zien. Vandaar dat het, het, het succes blijft heel groot. Maar ik vind het nog niet... Ik was er nog niet. Eigenlijk. Maar, maar, maar wat ziet u dan waarvan u denkt ja, dat moest nog rijpen? Duidelijk. Oh, dat heeft met intonaties te maken. Dat heeft met, met, met uh, het behandelen van, van de teksten. Van je zijn. Hè? Dat je. Ja. Met zoveel dingen. En ik zie het nog meer in bijvoorbeeld een oude cowboyfilm uit Frankrijk. Dat ik echt denk van, nou, dit is bijna slecht. Wat heeft u wel eens gedaan? Nee, gespeeld in een cowboyfilm. Ik heb zelfs uh, een cowboyfilm uh, in Frankrijk gemaakt, ja. En wat is wel echt goed? Mm, nou, ik moet zeggen dat mijn laatste werk... is natuurlijk wel uh, uh, eigenlijk het, het toppunt van alles wat je gedaan hebt. Mm -hmm. En ik ben dus heel trots op Beatrix ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Heb, je, heb je het gezien, Denis Weersman? Ja, zeker, ja, die ja, heb ik ook. gezien. Ik, bedoel, ik, kijk, ik loop niet zo heel lang mee natuurlijk. Dus ik ken alleen de recente films, hè, de helft van 63 of zo. De, dat vond ik zelf heel. Ik kom advies van dus zelf steden toch natuurlijk. Dan zaten we ja. massaal naar die film te kijken. Um, dus dat wel. Maar mijn vader zei van ja, ik, ik zei namelijk nou, met Willeke van Amordo zei. Oh, die is van die erotische films. Maar <laughs> daar wist ik natuurlijk niks van. Dus ik heb daar ook helemaal niks van gekeken. Maar ik ben wel benieuwd of je, of je daar ook nog vaker aan herinnerd wordt dan. Uh, uh, als ze uh, niks anders gezien hebben, ja. alleen maar. Uh, zelfs was dat van ook niet uh, Nee, nee, mijn eerste film Mira. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk een prachtige film, is dat? En die wordt nu nog elk jaar in België dus uitgezonden. Oké. Okay. Uh, maar daar zat een heel klein beetje ja, erotiek in. Maar dat, was, dat, dat, dat, werd, dat, dat werd opgeblazen. Ja. Dat werd ontzettend opgeblazen. Want even dat ja. Beatrix, hè? Um, dat was inderdaad een hele mooie rol. Sterker nog, je ging echt houden van Beatrix. Ik merk dat ik nu anders naar Beatrix kijk sinds die serie. Ja, je gaat Ja, dat doet je ja. goed. Ja. Uh, en ik heb zelfs gedacht, toen dat ongeluk gebeurde met Friso... aan Willeke van Ammerooi. Ik dacht, zou zij nou het gevoel hebben dat ze daar iets mee moet? Dat ze Beatrix iets moet laten horen... Dat Nee, ik heb niet het gevoel. Ik, ben, uh, ik heb ontzettend gestudeerd op haar. En ik heb ook haar, uh, alles gelezen van vroeger. En een beetje ook. ook uh, ja, omdat je ook scènes speelt die, niet, uh, die ik niet gezien heb op de televisie. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel scènes. Ja, die, die moet, gegeven, ja. Ja, en de, Maar dan moet ik me van, van mijn eigen gevoelens moet ik gewoon uitgaan. En uh, bijvoorbeeld een heel een belangrijke scène is dat uh, ze komt de slaapkamer binnen en het, het bed is leeg na de crematie of bijstaan uh, bij, bij uh, zettingen zetting nee, zetting. van, uh, van Klaus. Ja, dat, en op het moment dat ik het speelde, en normaal heb ik daar niet zoveel last van, dacht ik ineens: oh, maar ik heb het zelf meegemaakt. En toen ineens kreeg je dat, denk ik, jee, was ik helemaal vergeten natuurlijk. Hè. Ik, uh... Ja, uw eerste man. Hè? Ik heb natuurlijk mm. een man verloren. Ja. En ik heb, ik heb natuurlijk het lege bed dat moment dat meegemaakt. Is, want meestal, en je hoort natuurlijk vaak dat acteurs die gebruiken hun eigen ervaring om het te spelen. Maar het ja, is maar dat, andersom dat, dat, dat, dat, dat is ook goed, het moet ook heel lang geleden zijn. Nou, dit is meer dan zes jaar geleden natuurlijk, dat is wel twintig jaar geleden. Ja. Maar ineens denk ik van ja, nu weet je gewoon dat dat gevoel is zo unaniem. Bij, uh, bij alle mensen. Maar dat ja, iedereen gevoel... herkent dat ja. gewoon. En komt dat dan ook weer inderdaad boven. Jawel, maar dat moet je dan, uh, moet je dan in de hand houden hè? Ja, of ja de, je, hm. mo je moet er niet daar ineens onderdoor gaan zelf. Nee. Hm. Dat heb je geleerd als actrice. Dan weet je gewoon, ik gebruik het, maar het voor moet niet mezelf. Want normaal zeg je dat soort dingen niet. Dat je dat gebruikt, of dat nee. het ineens naar boven komt. Je verleden, maakt niks uit. Maar dit was zo. Ja, zo hetzelfde. Ja. Ja, maar ik vind het uh, mooi en integer gedaan. Het is goed gegaan, ja. Even naar de film die binnenkort in première gaat. Verliefd op uw pizza. U speelt de oma van stervoetballer Kevin, Jan, ja. Jan Kooijman. Lekker ding, hè? <laughs> Hij is lief. Ja. Ja, Zo'n klein zoon wil je wel. Ja. <laughs> Hij is lief. Ik vind hem ook heel lief. Nou, ja. Jan, Jan Kooijman heeft een boodschap voor u. Lieve Willeke, uh, ik vond het echt een grote eer om met jou in een film te mogen spelen... met zo'n waanzinnig gerenommeerde Nederlandse actrice als jij. Uh, ik heb veel van je mogen leren en mijn wens voor 2013... is dat ik uh, misschien nog een keer met je mag spelen, want ik vond het hartstikke leuk. En jouw wens ik ook een schitterend 2013 toe. En ik hoop voor jou dat Roger verder. Alle vier de Grand Slams wint dit jaar. En dan weet jij wel wat ik bedoel. Heel veel liefst um, en tot snel. Dan wordt hij gejuicht. Oh, wat leuk, wat leuk. Wat leg leuk. Leuk uit, leg uit. Ja, ja. Nou ja, ik ben een grote fan van Roger Federer. Dus we hebben heel veel, en uh, hij ook, we hebben heel veel over tennis gesproken. En het was ook op dat moment allemaal zo aan de gang. En waarom een Finn? Uh, nou, ik heb, die, uh, uh, ik heb hem al uh, gevolgd vanaf dat hij heel jong was en steeds maar verloor. Maar ik vond dat hij zo mooi tenniste. Het was ballet gewoon. Het was gewoon ballet. Maar mentaal kwam hij nooit aan het winnen. En op een gegeven moment is dat natuurlijk allemaal prachtig. Is het omgeslagen. En... Ja. Maar ik heb nog iets van... Ik wil uh, verliezen of winnen. Ik wil die man altijd zien spelen. Zo prachtig vind ik het. En tennist u zelf ook? Ja. ja. Ik weer, weer. Op een beetje niveau? Want na mijn ziekte had ik het een beetje moeilijk. met. Ja. Uh, nou de chemo is het moeilijk om weer te tennissen. Maar ik ben hard aan het trainen. Ja, want u bent ziek geweest, hè? Uh, ja, ja. ja, ja. Heeft, uh, heeft uh, Roger Federer zijn strijd iets met u zelf te maken? Nee, helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Het is nee. gewoon uh, Roger Federer en dat vindt u uh, mooi wat u ziet bij hem? Dat vind ik fantastisch. En ik, het is mijn sport gewoon. Ik vind het zelf zo geweldig, de tennissen. Dus dan, ja, nou, ik, ik heb gewoon... Hij heeft ook zoiets degelijk, vind ik. Of mag ik dat niet zeggen? Oh, wel, Ik vind het prima. Dat uh, is een beetje degelijk. Ja. degelijk. Oh ja, maar Alles. misschien hou ik van dat soort mannen. Ja, ja. Nou, dat <laughs> is degelijk. Ik was ook fan van Pat Boon. Ook zo degelijk. <laughs> uh, Mark Bakker ook. Ook degelijk. Ja, ja. ja. Nee, nee, mag ook. Niet, In die zin um, wel, ja. ja, ja. Jan Poijman, ook een uh, leuke jongen. Hadden we het net over. Aardige jongen. De, hij zegt, uh, uh, Willeke heeft me zoveel geleerd. Noem, nou, ze... Ja, daar ga ik een beetje van blozen. Want dat, dat gaat natuurlijk een beetje vanzelf. Als je, als je werkt met iemand. Dan... Ja. Maar geeft u uh, dan maar... op de set echt aanwijzingen? Nee, nee, nee helemaal niet. Dat gaat, net wat ik zeg, dat gaat vanzelf. Je hebt gewoon een, zo'n een berg ervaringen. Dat er altijd wel situatietjes zijn die, die maar, je even maar schet, opgelost moeten worden. zo'n situatie? Ja, dat, dat kan je niet zomaar eventjes oprakelen. Dat, dat, dat, uh, dat heeft met spraak te maken. Dat heeft te maken met, uh, met, met techniek. Techniek vooral, ja, ja. Hè, voor Technisch uh, met Ademhaling, camera's bezig hier, kijken, zijn. Niet nee, kijken. maar op het moment dat je het gevoel hebt van er is een probleem. En dan ga je met z'n allen oplossen. En dan gaat het vanzelf. Hè, dan kom ik ineens met een oplossing of, of iets dergelijks. Maar het is niet zo dat ik uh, mensen ga leren. Nee, nee, nee. nee. En accepteren de, de die jongere acteurs, dat altijd is het altijd. Mevrouw van Ammerooi spreekt, dus wij zijn stil. Nee, want zo ben ik helemaal niet. Ik spreek niet, het gaat mee vanzelf. En het, het, is, uh, het is gewoon samen goed werken. Dan leer je van elkaar. Daar gaat het om. Samen goed werken. We gaan naar India. We gaan naar India, zeker. Want de komende uren maken we dus ook een rondje langs een aantal landen om te kijken wat er daar gaat gebeuren dit jaar. Te beginnen in India, daar zijn ze niet heel erg tevreden over hun sportprestaties. Die moeten beter. Davy Boerema, goedenacht daar in India. Goedenavond. Heb je een beetje leuke auto nieuw gehad? Ja, ja? weinig. Ik heb hier op het uh, strand gestaan. Lekker uh, met mijn voetjes in het zand. Ah, en wordt het uitbundig gevierd daar waar jij was? Ja, best wel. Best wel. Valt nog heel erg mee. Omdat het natuurlijk niet... Uh... Ja, dit is ja, een grote stad en um, er, zijn andere, er zijn hier heel veel feestdagen in India, maar toch uh, wordt het nu ja, ook uh, Welke, welke ook, stad gof, heb je het dan over? Oh, Mumbai. Sorry, oh, Mumbai. Ja, ik zit okay. in Mumbai. Ja. Maar vertel, in India denken ze 2013 moet het jaar van de sport worden. Wat gaat er gebeuren? Nou, dit jaar beginnen ze voor het eerst met een hockey league. En dat is eigenlijk heel bijzonder, omdat um, India... Wat betreft andere sporten dan cricket, niet erg goed presteert. Afgelopen jaar, 2012, hebben ze meegedaan aan de Olympische Spelen. Net als iedereen. Nou, mm -hmm. India heeft een inwonersaantal van over een miljard. Maar ze halen maar een medailleaantal van zes binnen. En dat is het beste wat ze ooit hebben binnengehaald. Um, het probleem is hier een beetje dat cricket zo geliefd is en zo populair is. Ja. Dat iedereen cricket speelt en er heel weinig ruimte over blijft voor andere sporten. Maar ik dacht eerlijk gezegd en... dat hockey toch ook best populair is in India. Vroeger. Vroeger. Vroeger. was het heel populair en um, ik geloof echt ja, in 1928 hebben we een keertje... Um, hockey is ook eigenlijk de enige sport in waar ze nog uh, medailles mee ophaalden. Nee. Ze hebben geloof ik acht keer achter elkaar een keer een gouden medaille gewonnen met de Olympische Spelen. Maar goed, nu Ach, komt er dus... Uh, Ho hoe gaan ze maar... dat hockey opkrikken dan? Wat ze hier um, in 2008 hebben gedaan, is cricket als eerst natuurlijk, volkssport nummer 1, hebben ze een soort uh, league opgezet waarbij er, uh, zoals wij dat in het voetbal en alle sporten kennen, per stad een team wordt uh, neergezet. Dat was totaal nieuw voor India, want mm -hmm. hier support je je land. India cricket team is het land. En tot 2008 toen kwam er de IPL, Indian Premier League uh, Cricket na dat model, dat is zo succesvol gebleken. Kijk, het was natuurlijk al heel succesvol. Maar daarnaast het feit dat een Indiër dus nu voor zijn eigen stad ging juichen. Mm -hmm. Is onverwacht zo succesvol gebleken dat ze dat nu ook gaan toepassen op andere sporten. Okay. En uh, dat hebben we dan met het andere sport gedaan. Maar nu gaan ze dat ook met hockey doen. Om het weer die status te geven die het eens had. Um, het is de nationale sport om het weer populair te maken, ook onder de jongeren hier. Oké, okay, dus je kan straks voor je eigen stad kan je gaan juichen, maar gaan ze dan ook nog een beetje, een beetje vet aankleden? Ik bedoel, komen er cheerleaders of weet ik dat soort dingen? Ja, de IPL, dat model is gewoon entertainment. Het is één en al entertainment. Het zijn cheerleaders in korte rokjes, in, in BH's, wat natuurlijk hier in ja. India allemaal uh, grote ogen gooit. Um, het zijn de Bollywoodsterren, de, de filmindustrie, die elke, elke team hebben. Um, het zijn dus ook de acteurs die langs de lijn zitten bij het cricket. En dat gevoel dat moet nu ook een beetje over gaan slaan op het hockey. Het hockey moet zeg maar weer sexy worden. En um, nou, als je kijkt naar hoeveel geld daarin omgaat en wat, uh, wat, wat uh, de spelers betaald krijgen. Het is echt um, het is vier weken, iets minder dan vier weken. Er spelen negen Nederlanders mee ja. in, uh, in deze eerste editie. En bijvoorbeeld Teun de wordt wordt overgezegd dat hij 66.000 euro in die vier weken gaat verdienen. Zo. Ja. Goed. Ja, dat zijn goede vragen. Het wordt dus een grote show daar. En daarmee uh, is de bedoeling dat er binnenkort weer eens wat medailles... qua hockey worden gewonnen daar in India. Zijn jullie kijkers trouwens? Dank je wel, hè, vanuit India. Leuk, ja, hoor. Ja, hockey niet. Nee. Nee. Hockey wel, jawel. Ik niet. Nee? nee? Tennis ook. Zijn ook goede Indiërs geweest, trouwens In het dubbelspel uh, ooit. Jawel. In ja, het ja, de... dubbelspel ook wel gezien. En ze had het over Bollywood, hè? Trekt dat nog? Of ben je er ooit geweest? Bent u daar ooit Nou, geweest? <laughs> als ik die films zie, vind ik dat wel allemaal geweldig. En... Uh, ik was heel jong dat ik een, een, een meneer heb ontmoet van de Sikhs. En uh, nou, ik vond het allemaal heel interessant, met een tulband op zijn hoofd. En, uh, en hij vertelde dat hij ergens een klein zwaardje had. En, uh, en dat als hij de, de turband afdoet, dan kwam er heel lang haar. Want ze hadden zeven tekens of zo, die Sikhs. Ja. En uh, nou, ja, ik vond het helemaal leuk. En hij vertelde mij voor het eerst over Bollywood. Ik dacht. Boah, nou, ik begon hij de, de lachen. Dit, dit was een vriendje van u, begrijp ik. Nou, dat werd gewoon zo kennisje, zo'n kennis. Een kennis. Yes. En uh, toen, op, uh, op, op een. Uh, en ik heb echt wel een paar keer zo'n thee met hem gedronken in een aparte of een, in toestand. Toen zei hij: Van nou, ik ga koken voor je. Uh, kip curry geloof ik of zo. Ja. En, uh, Vast. en ik had hem aan de telefoon. En, Wat anders. Uh, en toen uh, zei ik nou ik, uh, ik, ik, ik moet eventjes wachten want er komt een vriendje van me. En, en toen ontdekte hij dat ik geen maagd meer was. Toen heb ik hem nooit meer gezien. <lacht> Zo doen ze dat, die Indiaanse mannen. Dus dat vind oh, oh, oh. ik zo. Dus elke keer als, als mensen voor Dollywood beginnen... dan denk ik aan die jong met, met die lange haar <laughs> onder die tulband. Ja. En met dat mesje. Waar, waar had hij dat, dat mesje? na? Ja, een, een soort zwaardje. Een dat zwaardje. zwaardje. Dat zijn zeven zeven ja. dingen hebben ze. De, ik Durban. ben niet zo into the six. Ik, nee, uh, maar goed, ik vind het heel interessant. Ja. Ik vind ja. het ook heel ja. erg leuk. Om de, om, oh, ik wilde er alles van ja, weten. En over het Bollywood <laughs> en over die six ja. ook. Hè. Dat, dat, is, dat is natuurlijk ook heel, heel spannend en heel, ja, uh, toch wel heel moeilijk met, met die kasten en zo. Ja. Het, uh, nee, u, u had afgedaan. U was niet meer... <laughs> nee, ik was geen maag, dus ik kon ook niet uh, kip curry komen eten. <laughs> nee, dat is duidelijk. <laughs> uh, het is tijd voor het nieuws. Iets voor half negen. Zometeen praten we trouwens uitgebreid natuurlijk verder met Dennis Wiersma... Um, over zijn inspanningen voor de FNV Jong. En vooral um, wat hij daar doet. Op. Hoe oud ben jij, Dennis? 26. 26. En wat daar zo leuk aan is vooral. Om nou, 26, 26 is. te zijn. Nou, nou daar nee. kan ik wel heel <laughs> veel over vertellen. En ja, dat weet ik wel. Hoef je iets beters te doen dan wij een vakbond gaan op de 26 oh, oh, oh, dat wordt een heel lang gesprek. Uh, Christian Bodebakker, <laughs> uh, het woord is aan jou voor het nieuws van uh, half negen. Radio 1, het NOS Journaal.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 Op de A50 bij Epe heeft een losgeraakte band van een vrachtwagen voor problemen gezorgd. Vijftien auto's liepen schade op. Elf auto's konden niet verder en moesten worden weggesleept. En overvallers hebben gisteravond uit een Apple Store in Parijs... voor een miljoen euro aan apparatuur meegenomen. Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen de winkel binnen... bedreigden een bewaker en namen iPhones, iPads en andere Apple-artikelen mee... De politie was er niet op tijd bij. Agenten waren massaal ingezet voor de oudejaarsviering op de Champs-Élysées. En dat waren de hoofdpunten van de Grieks. Oud en Nieuw. geen Dreintjes en Willemijn Veenhoven. Ja, welkom terug bij Oud en Nieuw. De gezamenlijke nieuwjaarsuitzending dus van Max en BNN. En we zijn er tot 11 uur vanavond. Regeren Het kan trouwens als je dat wil via de site www.oudennieuw.nl. Dennis Wiersma, 26, nog tot mei voorzitter van FNV Jong. En wat ga je doen daarna eigenlijk? Uh, ik kan nog doorgaan, dus uh, bijtekenen. Kan. Uh, dat kan, uh, maar ik kan ook met... lekker op vakantie gaan. En een uh, mooie reis doen? maken door de wereld. Wat ga je doen? Ik weet het nog niet. Ik weet het echt Opricht nog niet. niet. Nee, nee. Kijk, de FNV is nu ook bezig met een enorme vernieuwing. Nou, daar krijgen mensen ook wel een en ander van mee, denk ik. De kranten staan er bol van. Eh, nou ja, het stond wel bol van ellende en ruzies eh, wat, wat eerder. Hè, ten tijde van het pensioenakkoord ja. en eh, het vertrekken van Agnes Jongerius. Nou, daar ja. heeft iedereen veel van gehoord. Toen is gezegd: nou, we gaan het echt anders doen. Dat moet ook. Het moet jonger, het moet nieuwer. Uh, en, en in mei is daar een, een groot congres voor gepland. En er komt ook een nieuwe voorzitter van de FNV. En uh, afhankelijk van hoe dat allemaal loopt, uh, kijk ik dan ook of ik, uh, of ik doorga. Maar net nu het spannend wordt, werkloosheid is ja, nog nooit zo hoog geweest. Nee, nee, nee, nee, maar serieus, nee, dat nee, kan je toch niet weggaan, Dennis? Je, nou, je zei, die werkloosheid is, is één punt, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. De werkloosheid, uh, nu, uh, dit jaar of afgelopen jaar, 36.000 36 jongeren meer werkloos. Dan het jaar daarvoor. Maar um, en, en toch overweeg jij om lekker op vakantie te gaan? Ja, het te mediteren in India <laughs> denk ik. <dan. laughs> nou ja, nou kijk, ik het, het het is natuurlijk ook zo. Je bent je bent 26 en uh, ik doe het twee jaar. En het is ook wel goed dat er dan weer nieuwe mensen komen. Maar waar die beslissen maar, het dan? Ja, het gaat ergens nu deze komende twee maanden gebeuren. Maar ik vind Gaan het, ik het is toch doen. een beetje raar. Want jullie, jij bent samen met ja, Eimert ja. van Maalwijk... en van CNV Jong. Ja. Een hele actie begonnen. Er moeten meer jongeren bij de vakbond. Zijn ja. jullie mensen voor aan het opleiden? En dan zit er een goede, dat ben jij. En dan. En dan ga je misschien op vakantie. Dat is nou precies wat iedereen denkt. Ja, hallo, de jongeren. Nou, nee, ja, goed. Nou, je moet kijk, Vakantie is natuurlijk ook iets wat je, wat je korter kan doen. Kijk, ik denk er ook echt over na. Maar het is voor mij belangrijk. Hij gaat het niet zeggen. Nou, nee. nee, kijk, nee. ik kan zeggen wat voor mij van afvalt. We hebben, we hebben inderdaad een, een actie gestart om te zeggen... het moet jonger en het moet nieuwer binnen die vakbeweging. Eigenlijk niet alleen binnen de vakbeweging, maar overal. Hè. Overal zijn jongeren het slecht vertegenwoordigd. Maar bij de vakbeweging hebben we zo'n duizend bestuurders. Ja. Nou, daar is 4% onder de 35 jaar. We hebben gezegd nou, een derde van alle werkenden is jong. Ja. Dan zou een derde van die bestuurders ook jong moeten zijn. Ja. En nou, dus... dat zijn gewoon harde eisen. Als dat niet gebeurt. Dan blijf je. Eh, eh, nou, ja. dan je het gemiddelde een beetje. Ja, ja, dat, daar zijn we die mensen voor aan het opleiden, natuurlijk. Ja. En het zou jammer zijn dat maar het alleen maar mij was. ben, mij ben je niet klaar? Eh, ik, ben, ik ben zeker niet klaar. Nee, dat klopt. Maar of, of ik in deze rol dan, dan doorga, dat is de vraag. Kijk, wij hebben niet voor niks jonge mensen op. jullie willen ook graag bij FVV. Ik denk van niet, anders zou ik het wel zeggen hier nu. Ik denk dat even een, ik weet, ik weet een, het op uh, echt niet. Ik oh, vind het echt heel lastig. Want het is ook de, de tijd is natuurlijk wel zo, dat je, dat je zegt, ja, nu kan je het verschil gaan maken. Maar het is ook gewoon wel heel... Nou, precies, maar precies, als je dat ja. zegt, de tijd is ja, ja, waar gereik. jij nu verschil kan maken. Klopt. Dennis Wiersma, ik probeer een beetje... Ja, ja, ik heb al een support hier een nieuw, om, om... We een nieuwtje. <laughs> ja, hij blijft. Goed, we hebben een, een noemde uh, er al, hè? oud ja. vakbondsvrouw Agnes Jongerius. Ja. Um, zij heeft een nieuwjaarsboodschap voor jou. Heb je even luisteren? Echt. Ja. Beste Dennis, of zal ik zeggen, liever Dennis... Wat wens ik jou voor het jaar 2013? Een groot succes uh, uh, bij het vervolg van de nieuwe top. Ik gun je ook, ik gun heel Nederland ook... een echte aanpak van de oplopende jeugdwerkloosheid. Volgens mij zou je daar heel blij mee zijn... als jij minister Asje zover kreeg... dat hij inderdaad de handen uit de mouwen steekt... om jongeren aan het werk te krijgen. En voor jou, voor jou persoonlijk, Dennis, gun ik je dat de Elfstedentocht doorgaat, dat je voldoende getraind bent in dit jaar... Eh, om de Elfstedentocht ook uit te rijden. En wat je dan naar mij gaat doen, dat zien we dan wel weer. <laughs> nou, kijk, <laughs> wat leuk. Want, want jij bent jij. ja. Dus. Ja, ja, ja ik, ben, ik ben ingeloten, ja. Dus ik hoop ah. op de hel van 2013... Ja. Uh, ja, het kan. Een keer. ja, want iedereen zegt, nu ja, dan kan iemand, het is hartstikke nee, zacht in Ik verwacht de winter, het ook maar niet, maar ik hoop kan, het wel. Tuurlijk ja. kan dat nog, ja, tuurlijk. Ja, het zou wel heel leuk zijn. Misschien in mei dan, hè, dan ben ik klaar. Nee. Want, uh, nee, nee, is, nee. is Agnes Nogiri eens een voorbeeld voor je? Ja, ja voor, voor mij wel. Want? Ja, ze heeft natuurlijk heel veel over haar heen gekregen. En, uh, goed, mensen die voor of tegen zijn, maar ik, ik heb diepe bewondering voor haar. En wat dan? Ik, nou, ik, ik, ik vond het knap dat ze... Uh, ze wel krachtig kon zijn in wat, in wat ze zei, maar ondertussen ook verbindend was in, met wie ze dat gesprek dan voerde. Dat is links tot rechts, maakte haar niet uit. He, uiteindelijk zelfs in het pensioenakkoord, nog eens een keer met, met Geert Wilders een, een, een flirt gehad. He, dat, nee, dat was dan, dat is, zie je hoe gevoelig dat ligt. maar het, het, het idee dat je met iedereen dat gesprek voert, dat is volgens mij heel goed. En zij heeft ook heel erg geprobeerd, denk ik, in die roerige tijd dat, dat schip recht te houden. Ja, dat dat uiteindelijk haar niet gegund is. Dat, dat neem ik haar ja. niet, niet eens zo heel veel kwalijk, eerlijk gezegd. Nee, want dat is natuurlijk wel uh, je voorland. Hè? Ik bedoel, jij zit nu bij FNV Jong. Ja. Dit is natuurlijk wel de sfeer. Je zegt het, het was haar niet gegund. Er was nogal een strijd daar gaande ja. binnen de FNV. De, nou, dat heb je natuurlijk niet gemist de afgelopen ja. jaar. Um, heb je daar zin in? Nee, dat is de hele reden dat, dat uh, ik zeg, en, en ook uh, FNV Jong, van ja, want er moeten dus nieuwe mensen komen. Want in die huidige constellatie uh, hebben we uh, de afgelopen jaar denk ik achter de feiten aangelopen. Uh, uh, en, en ben je ook geen echte goede gesprekspartner geweest, ja. waar je gewoon afspraken met elkaar maakt die goed zijn voor mensen die werken. En juist nu in deze tijd, waarin de 13.000 werklozen per maand bijkomen, heb je juist behoefte aan een vakbeweging die voor jou gewoon goede dingen gaat regelen. Maar jij regelen. zegt, er moeten meer jongeren bij. Het is nu maar vier Procent, idioot weinig. Nou ja, jij... überhaupt moeten we er eens bij. En ja. het zal mooi zijn dat het zoveel mogelijk jongeren maar zijn. Maar ja. als ik dan even... Jij bent tien jaar jonger dan ik. Eh, ik denk nu nog steeds, fuck bond, oh god. Ik kan een miljoen leukere <laughs> dingen verzinnen ja. dan dat. Maar wat heeft jou... En vredesnaam bewogen dat je dacht op een dag werd je wakker. Ja, ik ga bij die vakbond. Nou, ik, ik werd op een dag wakker. en Toen werkte ik bij, of zat ik in het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou die, die studenten, ja, natuurlijk, die, die worden ook wel geraakt. Maar die hebben het uiteindelijk toch nog redelijk voor elkaar. Die hebben een hoge opleiding, zijn redelijk goed geïnformeerd. krijgen nog ergens voor op de been. Ja. Dat komt wel goed. Maar die groep daaronder, en dat per jaar, zijn ook zo'n 500.000 jongeren op het mbo... Maar kende jij die jongeren, die waar je het over hebt? Ik wilde dan kan ja. je me voorstellen als dat vrienden van je zijn... en dan zie je het van heel dichtbij, dat, nou, dat je die meneer betrokken raakt. Dat is een goede vraag. Ik, ik ben zelf ooit begonnen op de MAVO. Dus ik heb vier jaar MAVO gedaan. Toen twee jaar HAVO, HBO, eh, universiteit. Dus echt gestapeld. Nou, dat stapel is nu steeds lastiger, hè, want je moet ontzettend veel geld lenen... Nou ja, en als je ouders niet gestudeerd hebben, zoals bij mij. dan krijg je toch snel te horen, nou doe het dan maar even niet. Dus een en ga beetje voor, je, maar voor jouw MAVO-vrienden. <laughs> dacht je, moet ik het doen? Nou, niet alleen voor hem, maar ik, ik zie wel het gevaar in dat we een hele grote groep hoger opgeleiden krijgen. en een hele grote groep lager opgeleide. Het is bijna 50-50. En je ziet in de politiek, hè, dat speelt hetzelfde met de vertegenwoordiging van jongeren eigenlijk. dat zie je ook in politiek met hoog en laag opgeleid. En, en, en steeds meer mensen met een wat lagere opleiding hebben gewoon het gevoel dat hun wensen en verlangens daar niet gehoord worden. En, en datzelfde zie je voor jongeren. Dus en, dus echt, en helemaal echt, echt, want, voor jongen echt op het MBO. Betrokkenheid dus. bij jou? Ja, dat, echt puur. Want ik, ik geloof ook, want ik, ik, ik heb sociologie gestudeerd, dus ik geloof ook nog dat je een beetje gezellig met elkaar moet houden in een in samenleving om het ook goed te laten lopen. En ik heb op dit moment het gevoel dat het niet gezellig wordt, omdat je die twee delingen ziet: hè, tussen jong oud, ja. links, rechts, hooglaag opgeleid, armrijk. en die houden we steeds meer uit elkaar. En de factor waarom ik bij de vakbeweging ging, was de arbeidsmarkt. Want daar zie je dat die twee gemaakt wordt in die flexcontracten, die tijdelijke contracten, waar je de een op de andere dag je baan kwijt kan en die vaste contracten uh, die vooral ja. voor jongeren onbereikbaar ja, ik zijn. Ik zie je hartstochten, die, je, je echte betrokkenheid. Mevrouw van Ambrooy, um, vakbond, heeft u er iets mee als actrice? Uh, nee, maar ik heb wel een, uh, momenten gehad uh, in de filmwereld dat ik dacht van uh, ik moet er iets meer van weten. Want er zijn uh, uh, bijvoorbeeld, uh, er waren wel regels en zo voor, voor, de, voor de crew, voor de technici, maar niet voor de acteurs. Dus ik... Uh, en als dan ik re als regels als... als ik, ja, nou, regels, dat je niet langer dan... Uh, dat je niet een... Uh, arbo uh, Als je van zes van. uur s morgens ja, ja. tot twaalf uur s avonds aan het filmen bent, dat je niet nog een close-up om twaalf uur s'nachts kan krijgen. Want dat ziet er niet meer uit, nee. weet je wel. <laughs> nou, dat, dat, dat, dat, dat, zijn, dat, dat zijn bepaalde regels. En die waarden voor het theater wel. Tot welke tijd is het wel <laughs> acceptabel? Uh, Tot een uur of acht? Nee, dat maakt, dat maakt ook niet <laughs> uit. Het gaat, ja. het gaat om dat, dat, dat, er, dat er gewoon regels ja, moeten zijn. In ja. mijn geval was het zo dat ik kon niks zeggen als acteur... omdat ik, ik zat niet in een vakbond en zo, nee. ik had niks te zeggen. Maar er de, de kon degene, de make-upman, de, die moest zeggen... ik stop ermee, met andere ja, woorden, ja. want ik maak er niet meer nog op. Is dat nog steeds zo, dit? Uh, nou, ik heb me heel erg uh, toch wel kwaad gemaakt om, om, om iets op te richten. samen met uh, nog, nog acteurs. En uh, ook, ook uh, Roevra Gast, die uh, helaas niet meer leeft. Uh, Een soort nu, is het ja, nu is het uh, overgenomen door de acteur zelf. En het wordt nu heel goed gedaan, maar je merkt ook dat je. De regels voor alleen film, daar is ons land te klein voor. Mm -hmm. Dus je moet gewoon ook toch het theateracteurs erbij nemen. We, wil dat. Maar we zijn nog steeds niet groot genoeg om een vuist te maken. Bijvoorbeeld, als Amerika zegt van. Uh, die gaat staken, de acteurs. Dan uh, wordt er ineens naar Europa gekeken. En dan gaan ze wel de acteurs uit Europa halen. En dan uh, gaan ze vragen: van, wil jij dan in Amerika. Nee, dan moet je ook zeggen nee. Ja. Weet je wel, je moet, je moet solidair zijn. Nou, en dat is wat er nog steeds niet goed in Nederland geregeld is. Dat de acteurs solidair kunnen zijn. Maar ik moet, ik mm. moet, ik moet zeggen dat wij zijn er ooit een aantal jaren mee begonnen. Uh, nu pakken de acteurs het zelf op. En ze doen het op dit moment heel erg goed. Hoezo? Um, we hebben straks de trends van 2013. Natuurlijk interessant wat er allemaal gaat gebeuren. We hebben een trendwatcher de komende drie uur. Lieke Lamp. Uh, maar eerst gaan we weer eens even naar de heren hier die nog steeds in de studio zijn. De heren, de Amazing Stroopwafels. Wat gaan jullie spelen? Een liedje over Rotterdam-Zuid. Kijk. Nou, ik zou zeggen... ga je gang. In Biafra en Bangladesh wordt nu gecollecteerd. Ook in Burkina Faso toen met nieuws gebestudeerd. Want daar bleek maar eens heel duidelijk uit: het gaat niet goed met Rotterdam Zuid. Maar wij kom je niet meer over straat. De Millingsbuurt en Tarpewijk, die zijn de as van kwaad. Zoals het rustieke Vreewijk, waar nu de noodklok luid? Het gaat niet goed met Rotterdam-Zuid. Heel de wereld neemt een wijs besluit. Zo vijf 555. Voor Rotterdam Zuid. Je moet niet denken, maar je moet iets doen. Het is gewoon een kwestie van fatsoen. Een panel met bns zit aan de telefoon. Ze denken: kom ik goed in beeld en als ik daar maar niet woon. Ze lullen zo het geldje zakken uit en alles gaat naar Rotterdam Zuid. Heel de wereld neemt een wijs besluit, zo nog vijf vijf, vijf voor Rotterdam Zuid. Je moet niet denken, maar je moet iets doen. Het is gewoon een kwestie van fatsoen. Zij Bangladesh, die liggen op de kade. Biafra gaf wat olivaten, maar die hebben schade. Burkina Faso, djembees, maar die gaven geen geluid. Het gaat niet goed met Rotterdam-Zuid. Heel de wereld nemen Zodat besluit, zodat 555 voor Rotterdam-Zuid. Je moet niet denken, maar je moet iets doen. Het is gewoon een kwestie van fatsoen. Heel de wereld, neemt een wijs besluit. Stort op 555 van Rotterdam-Zuid. Je moet niet denken, maar je moet iets doen. Het is gewoon een kwestie van fatsoen. Zo'n ellende in Rotterdam-Zuid? Ja, oh, ja, Ja. nee, nee. Het is, uh, het zo mee. Ja, vergelijken met Biafra. Uh, daar gaat het ook steeds beter. Hè, ja, precies. Dus jullie komen uh, uit Rotterdam. Ja. <laughs> Kijk je het niet hoor, dan? Ja. En waarom, dat vind ik toch nog steeds fascinerend. Heet jullie eigenlijk de Stroopwafels? De Amazing Stroopwafels? Dus is het een zomaar, heel lang verhaal? Zomaar? We niet? speelden in het begin uh, Engels en Nederlands. Dus we wouden sowieso een engels nederlands naam. Ja. Sowieso. ja Gecombineerd ah, bedoel was. je. Ja. maar Treden jullie wel eens op in het buitenland ook? Uh, nou, ik ben, in, ik ben over tien dagen weer in Somaliland. Maar niet met instrumenten. Nee, gewoon vakantie. Want ja. is natuurlijk een beetje lastig, denk ik. Um, wat gaan wij doen? We, in dit jaar um, heeft natuurlijk trends. En we kijken deze drie uur naar de belangrijkste trends van de 2013. En dat doen we met trendwatcher Lieke Lamp de Eerste. De algemene verwachting is dat in 2035 zo'n 70% van de afgestudeerde vrouw is. En dat in 2060 ook de meerderheid van de leidinggevende vrouw is. En binnenkort drie op de vier rechters ook. En al is de gelijke beloning nog steeds niet gehaald... en zitten er in televisieprogramma's nog steeds veel meer mannen dan vrouwen... toch zijn vrouwen bezig met een enorme opmars. Er is een grote stijging onder zelfstandige ondernemers bij vrouwen... die al dan niet geheel vrijwillig voor zichzelf beginnen... Onder al deze zelfstandige ondernemers gaat dikwijls een verborgen armoedeschuil. Maar de computer biedt wel volop kansen om vanuit huis een bedrijf te beginnen. Het internet geeft bij uitstek de gelegenheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Part-time werken wordt veelal flexwerken. Zeker als de kinderopvang lastig blijft in Nederland... zullen meer en meer vrouwen zoeken naar mogelijkheden... om werk en gezin zo flexibel mogelijk te combineren. En wijzer geworden door de generatie boven hen... waar het enthousiasme over de pil inmiddels plaats heeft gemaakt voor de vraag naar IVF-behandelingen... en waar scheidingen en spagaat tussen werk en gezin hun tol vaak eisten... vinden veel jonge meiden het geen gek idee... om toch weer op jongere leeftijd over kinderen krijgen na te gaan denken. En al willen ze hun opleiding niet opgeven... zie je wel een hang terug naar die huiselijkheid. Dat zie je niet alleen in hypes als het breien en cupcakes bakken... dat ineens weer overal tevoorschijn komt... maar juist ook in de keuze om ook thuis bij de kinderen te mogen zijn... en dat niet langer als iets te zien wat moet worden beschermd, maar als een luxe te ervaren. Aldus Lieke Lamp, volgend uh, uur is er met nog weer een andere trend. Uh, hier nog steeds in de studio Willeke van Ammerooi en uh, Dennis Wiersa van FNV Jong. Uh, heel even die vrouwen, jonge leeftijd kinderen is nu weer een, een trend. Uh, mevrouw van Ammerooi, u was volgens mij 21 toen u uw dochter kreeg. Ja, u... ja, ik was 21 ja. en mijn moeder was 19 toen ze mij kreeg. Toevallig heb ik uh, vanmorgen een gesprek gehad met mijn moeder over het jong kinderen krijgen. En uh, dat het ook wel heel veel voordelen had, heb ik gewoon gemerkt bij haar. Bij haar. Ondanks dat ze had, ze had uh, nauwelijks de, de lagere school. Want haar moeder die nam maar steeds van school, want die moest het huis schoonmaken. Het was zijn oudste dochter. En uh, ik was een ongelukje. Maar... Ja, ik, ik heb toch uh, ervaren enorme blijheid en enorm veel positieve en, dingen. En u eruit. zelf dan? Want u was 21. Ja, maar bij mij was het natuurlijk anders. Want ik, ik had en een kind en een carrière. Ja, en, en, en dan? Want die, hè, dat horen we ook. Nee, maar ik die... heb iets van dit zal ik samen doen. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En dus, als u dit zo hoort, denkt u dan... Nou, is het een goed idee om het te combineren? Of wat zou u Ja, je, je kan het combineren. Jawel, het kan. En bij mij was het, <laughs> ja, het, het is ook zo. En ik moet zeggen dat ik het nog moeilijker gehad heb. Omdat ik niet een man had die eigenlijk ook hielp in de huishouden. Nee, die was heel depressief. He? Was een kunstenaar. En dus ik heb hem nooit uh, geconfronteerd met dat hij ook nog een vader moest zijn. En dat soort dingen. Ik heb het allemaal alleen gedaan. En het kan. Het kan wel. Ja, het kan wel. Maar als u het opnieuw zou doen... Zal ik het weer doen zo? Ja. Ja. Of, ja. Uh, tenzij je bent afhankelijk van. Je kan toch ook een man krijgen die wel gewoon heel ja. goed samenwerkt. Maar als ik die Die man... zijn er ook. Ja. ja nou ja. ja. Goed, dus dat is het gewoon het verschil. Ja. Is het een dingetje in, in jouw leven, Dennis? Kinderen krijgen? We 26? Ja. Sorry. Nou, nee. Oh, er <laughs> een niet. heel zenuwachtig lachje <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee, totaal niet. Nee, ik heb niet eens een vriendin, dus ik kan, kan je nagaan. Dat wordt nog lastig ook. Maar uh, mijn zusje heeft wel, die is 23, die heeft uh, twee maanden geleden een, een dochtertje gekregen. Ah, ja. Die was er wel vroeg bij, maar je bewust, ziet toch dat is een heel bewust, ander pad. Ja, gekozen? Wel, wel bewust. Die wilde dat ook al een tijdje. Uh, dus uiteindelijk is het ook gelukt. Maar die uh, heeft niet, niet gestudeerd. Hè. Die, die, die had al een baan sinds zijn uh, twintigste en... Hij heeft ook al een vriend die al wat ouder is. Dus dat, dat is een heel ander ritme. Dus, maar voor haar kan ik me goed voorstellen. Want ik had het met haar ook over. Op het moment dat je die kinderopvang als het lastiger wordt. En dat dreigt nu te gebeuren. Er wordt op bezuinigd. En dan wordt het lastiger om, om überhaupt nog te werken naast, eh, naast je kind. Zeker als het nog wat jonger is. Ja, dan, dan, dan, dan is het toch wel aangewezen. Bijvoorbeeld op mijn moeder. Nou, die doet dat dan graag. Ja. Maar als dat eh, niet kan. En dat is heel vaak het geval. Ja, dan neemt, heeft dat gevolgen voor of je deel gaat nemen aan de arbeidsmarkt. Ja. We hoorden net de trend je liet lamp zeggen, dat de trend dus een beetje is vrouwen krijgen weer jonger kinderen. Volgens mij ik zie het ook aan mijn generatie halverwege richting eind dertigers, allemaal veel te lang gewacht. Allemaal vriendinnen die het hartstikke moeilijk hebben om nu nog kinderen te krijgen. Ja. Dus nu zie ik al wel weer dat die van 29, 30... Ja. ja, die beginnen dan nu wel, wel iets eerder. Maar die Lieke Lamp zijn net van ja, de trend is dat je er voor kan kiezen om thuis te gaan zitten en dat je daar dan, dat is niet meer problematisch, Cutcase. maar ja, en dat, dat moet je dan als luxe zien. Hoe kijkt u daar tegenaan Nou ja, het is ook wel een luxe. Maar want dan in, moet je wel geld hebben. Want in mijn oren klinkt het namelijk echt volstrekt idioot. Denk ik. Nee, helemaal niet. Het is ontzettend creatief. Om, om uh, heel om, jong uh, met je kind uh, bezig te zijn. Noem het, nee, maar je... dan niet te werken? Dan thuis te zitten? Ja, eh... Uh... Ja, Je kan een, een studie, je gaat lezen, je, gaat, je, ja. kan, je kan zoveel fantaseren om, je, om, om jezelf rijker te maken in, in, in je mens zijn. Maar ik ben heel erg opgevoed met het idee: je moet wel, potverdorie, als meisje je zorgen dat je je eigen geld verdient. Je gaat Jawel, met, maar goed, het, dat, dat, dat wisselt elkaar ze, ze af. Gewoon op het moment dat je, dat je zo opgevoed bent en je moet een carrière en je moet, en je bent 35, 36, en je denkt: oh, help, help, waar is die man? Ik wil toch wel een kind en zo. Dan, dan dan krijg je al die, dat die, is ook die niet dates en dat soort toestanden. Dat gaat maar, ook allemaal mis. Maar kwam het ja. uit u zelf de, de, de drang om inderdaad zelf een carrière te maken? Of bent uh, u ook opgevoed op die manier? Ik had iets van... Ik wist gewoon... Uh, jawel, want ik heb een abortus gehad toen ik op de toneelschool zat. dat ik van, dat, dat moet ik niet hebben. Ik, mag, ik doe mijn toneelschool. Uh, ik, ik kreeg dus een goede baan. En toen kreeg ik eigenlijk toch wel heel jong... Twintig was ik klaar met mijn school... 22 kwam, werd ik zwanger. Of 21 werd ik zwanger. Maar ik had iets van... Ik kan beide. Ik kan gewoon beide. Ook zonder die man. Die man die is wel belangrijk, maar ik kan beide. Ja. En het is me gelukt gewoon. He, toen ze twintig was, vond ik het ook heerlijk om eruit te zwaaien. Bye bye, <lacht> er komt weer een nieuw leven. Maar... Nee, maar dat Geweldig. Vind ik vind ik het juist zo. Uh, uh, wonderlijk om uit uw mond te horen dat het ook wel prima is... dat er nu gewoon vrouwen thuis ja, gaan zitten. Omdat, en... omdat je, dat je merkt dat dat ook kan. Ja. Dat, dat je ook heel creatief kan zijn. Je moet het niet meteen denken van dat je, dat je daar zit niks te doen. Wat een onzin. Je hebt zoveel tijd om mee en je kind op te voeden. Alleen je man en moet niet bij je, help... je weggaan. Dat is dan wel... Dat zou wat geld betreft makkelijker ja. zijn. Maar het is sowieso afhankelijk van de omstandigheden natuurlijk. Er zijn een heleboel gezinnen waarbij het heel erg hard nodig is dat die vrouw wel gaat werken. <lacht> ja, ja, ja, ja dat kind bent de vakbondsman. Ja, om, dat, om dat kind <lacht> überhaupt een toekomst ja. te geven. En dat, dat gevoel hebben die vrouwen ook. Dus het is niet voor iedereen een figuur zagen en krokodillen, komkommers snijden. veel ja, wat. Cupcakes en breien. Precies, nou. Cupcakes is eh, Dus, eh, dus eh, oh. eh, dit is de categorie eh, goed en eh, leuk, maar dus is een hele grote groep die volgens mij die is, eh, is, moet werken. Ja, ja echt het is een, moet uh, werken. Is het een mooie overgang? Cupcakes, breien naar de meesing stroopwagens? het <laughs> ja, oh, ja. past in zijn. <laughs> Heren, het laatste nummer. Het vergeten bombardement. Ja, over oud en jong. Opa en kleinzoon. Kijk. Zijn opa vertelt u zeer over dat bombardement. De film brengt alles tot leven, maar u heeft de feiten gekend. Ja, waar zal ik beginnen? Ik weet van de hoed en de rand. Ik woonde toen in Delfshaven, dat was vlak bij de brand. Dat engelte bombardement, de ramp die iedereen kent. Het sterker door strijd hield de stad over. Op klaarlichte dag vielen bommen op de Schiedamse weg. Nee, het was op de koolsingel, excuus dat ik het zeg. Boven ons vlogen Amerikanen, maar dit was zeker geen feest. Even een kleine correctie, dit zijn de Duitsers geweest. Dat grote bombardement, de ramp die iedereen kent. Het sterker door strijd hield de stad overeind. Zo snel zocht de brand om zich heen. Nee, Opa, het dubbele aantal, dat weet iedereen. Hij blijft maar praten en praten, al die rampspoed in maat. Het was in mij, denkt de kleinzoon, jouw geheugen is geen stuiver meer waard. Dat ene bombardement, de ramp, die iedereen kent het sterker door strijd hield de stad overeind het gaat niet zo best zegt het thuis onder het eten Vandaag hebben wij opa geweest maar alles van vroeger is ie vergeten Het vergeten bombardement. Heren, zo meteen uh, komen jullie nog uh, terug in het volgende uur. Nog even één korte vraag aan u, mevrouw Van Ammerooi. Is er nog één rol waarvan u zegt, ja, die, die moet ik nog spelen? Nee, maar die komt nog wel. Die komt nog wel? Ja, ik weet het niet. Het is goed zo. Het is goed zo. Het is nu al goed en, het, en, en hij <laughs> moet nog komen. En Dennis, um, wordt nog even spannend. Dus of je wel of niet blijft. Ga jij nog sms'en met Dan Zullen we even lekker koffie ah, drinken? Nou, het is, het is een beetje geld uitgetrokken voor de en Verder helpen wij met FNV Jong elke minuut uh, die we kunnen... jongeren om uh, aan de baan te komen. Sollicitatiebrief checken, contact checken. Bel bij ons aan en uh, we helpen je. Dennis Wiersma, persoonlijk gaat je dan je sollicitatiebrief checken op deze Ook, deze? Ook, ja hoor, <laughs> absoluut. Dank Willeke van Amoroy, Dennis Wiersma, goed dat jullie hier waren. Neem nog een slok van je champagne. Wilke Willeke heeft hem al bijna op. Ja ja ja, ja, ja, ja. Wordt zo ja, gewoon ja. bijgevuld hoor. En na negende uh, hebben we hier Jan Terlouw en uh, cabaretier uh, Carolien Borgers. En ook nog even de Amazing Stoopmauser, dus uh, Orlando ook nog. En uh, gaan we naar Libanon? Tot zo.